Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval op het noorden van de Gazastrook zijn twee kinderen omgekomen. Een van de kinderen was een jaar oud, de ander was drie. Zeker twaalf mensen raakten gewond, melden medische Palestijnse bronnen. Bij een beschieting door Israël van een mediatoren in Gaza-stad zijn zes Palestijnse journalisten gewond geraakt. In de toren was een tv-station van Hamas gevestigd, dat zou doelwit zijn geweest. De Israëlische aanval op Gaza is hun vijfde dag ingegaan. Daarbij zou nu ook vanaf zee op Gaza worden geschoten. Een BBC-correspondent in Gazastad hoorde meer dan tien granaten inslaan die vermoedelijk op zee waren afgeschoten. De strijd heeft al aan zeker veertig Palestijnen en drie Israëliërs het leven gekost. Een medewerker van de Amerikaanse luchthaven JFK zit vast omdat hij mogelijk betrokken was bij de roof maandag van een lading iPad minis met een waarde van anderhalf miljoen euro. Volgens rechtbankstukken had de man bij collega's naar de inhoud van de lading gevraagd. Ook wilde hij weten waar de voorkeftruc staan. De pallets met de iPad minis werden gestolen met behulp van een voorkeftruc. De medewerker zou op de uitkijk hebben gestaan... terwijl twee anderen de minicomputers in een vrachtwagen laden. Zij zijn nog niet opgepakt. Het is niet duidelijk of de iPad-minis zijn teruggevonden. Een recordaantal van 450.000 mensen... heeft de afgelopen week in Eindhoven het lichtkunstfestival GLOW bezocht. De organisatie spreekt van een geslaagde editie met een hoog kwaliteitsniveau. Verspreid over acht dagen maakten de bezoekers een wandeling door de stad... langs verlichte gebouwen, tunnels en gevels. De lichtprojectie op de Katarina-kerk in Eindhoven... was een van de grote favorieten van het festival... dat voor de zevende keer werd gehouden in de lichtstad. Het weer eerst nog bewolkt en vooral in het oosten regen. Later trekt de regen weg en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOW-journaal. Goedemorgen. Dit is het extra journaal van Steven Bruna. Afgelopen week was ik lekker een wandeling aan het maken. En zoals jullie weten heeft de herfst zijn intrede gemaakt en liggen er veel bladeren op straat. Helaas hebben deze blaadjes mijn wandeling behoorlijk weten te bederven. Toen ik dus het even niet oplette, stapte ik in een hele grote hondendrol. Ik wil bij deze alle baasjes oproepen om een hondenscheid op te ruimen, want het is namelijk mega ASO. Dit is het extra journaal van Steven Bruna. Klaar voor de start. Af.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 Goedemorgen. Het is uh, drie minuten over vijf. Je luistert naar start hier op Radio 1. En uh, ik, uh, ik, <laughs> ik had wel een geinig dagje. Ik wilde eigenlijk helemaal naar Twente toe gaan. Heb ik het eigenlijk niet gedaan, maar ik heb toen Twente gevolgd via het internet. Want uh, mijn vader, die was namelijk hulp Sinterklaas. <laughs> en uh, uh, in, een, in, in, in een dorpje ook. En hij kwam dus aan met de boot. Tenminste, als hulp Sinterklaas zijn er dan. En uh, uh, toen waren er uh, echt duizenden kinderen die hem dan uh, stonden toe te juichen. Omdat hij natuurlijk de hulp Sinterklaas was. En uh, uh, uh, ik belde hem daarna, hij was al afgelopen. We hij die hele intocht gehad. Allemaal op de foto en uh, pepernoten uitdelen. En uh, tegen kindjes zeggen van dat je wel aardig moet zijn. En allemaal van dat soort dingen en zo. Hij zei van ja, het is zo'n bizarre, bizarre ervaring wat, wat Sinterklaas altijd heeft. Dat hij altijd maar wordt toegejuicht door kinderen. en Het is heel raar. Je gaat echt denken dat het ook voor jou is. En in plaats van voor Sinterklaas. Gaat je jezelf ineens heel goed doorvoelen eigenlijk. Vond het wel geinig. Ik had er wel bij willen zijn, maar ik dat is uh, ook weer zo ver. Maar uh, wel lollig dat je dat zomaar kan zijn. Over een risico gesproken. Ik bedoel, Frank had het net over risico's. Nou, uh, probeer maar eens in de voet, uh, voetsporen van Sinterklaas te treden. Dat is nog wat, wat. Daar gaan we het verder niet over hebben hoor. Want uh, Sinterklaas is voor kinderen, jongens. Kom op. We gaan het hebben over uh, of je wel eens bent opgesloten. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Je kunt opgesloten zijn in een, uh, in een gevangenis omdat je iets hebt uitgesproken. Of misschien juist wel omdat je niets hebt uitgesproken, maar dat je per bent opgesloten. Uh, dat mensen dachten dat je uh, iets crimineels had gedaan. Of... Misschien heb je jezelf wel eens opgesloten in de lift. Dat kan ook dat je, dat je in de lift stapte en dat er dingen ineens stil bleven staan. Dat is de angst volgens mij van heel veel mensen. Maar het overkomt natuurlijk sommige mensen ook. Of dat zo is, laat het me even weten. Ik ben heel benieuwd uh, of jij wel eens bent opgesloten. Ik zelf heb dat nooit gehad, eerlijk gezegd. Ik, uh, ik heb erover nagedacht. Van, ja, ben ik wel eens opgesloten? Heb ik wel eens ergens vastgezeten of zo? Ik kan het me niet meer herinneren. Behalve één keer, als je dat ook, maar ja, mag je wel, uh, zou je ook wel zo kunnen zien. Op een schip. Um, want je had uh, uh, op een gegeven moment in. Ik weet niet eens meer waar het was, maar je hebt uh, een plek in Nederland waar een, een oud schip ligt. Dat hebben ze dus zo'n schip uit de Batavia-periode. Uh, en die hebben ze nagebouwd. Misschien is hij wel nog echt, ik weet het eigenlijk niet eens meer. En dan gingen we naartoe met uh, uh, uh, ik en mijn ouders en mijn broer. En gingen daar naartoe en het schip bekijken en zo. En op een gegeven moment moest ik naar de wc toe. Dus ik stapte uh, naar beneden en dan ga je zo'n kajuit in. En dan, nou, dan ga je daar naar de wc. Dus ik had de deur dicht gedaan. En ik was, uh, was uh, klaar. En toen wilde ik er weer uit. Dus ik, uh, ik draai me om en ik uh, uh, sta voor de deur. En ik krijg die deur niet meer open. En ik heb daar echt wel, nou, ik denk wel 10 minuten tegen die deur staan rammen. En ik heb volgens mij, ik denk dat het een jaartje of twaalf, tien, twaalf of zo. Dus ik heb volgens mij ook nog geroepen zo, help, help! En, nou ja, niemand kwam. Dat is natuurlijk allemaal heel goed geïsoleerd daar in die periode ook. Maar uh, ik kon er gewoon niet meer uitkomen. Ik kon gewoon niet meer loskomen uit het toilet. En echt wel op het moment dat ik dacht van, nou ja, dan blijf ik hier wel wonen. Of weet ik veel wat ik dacht. Draaide ik me om en toen zag ik dat er nog een deur was. Had ik me dus vergist, eh, want in plaats van naar rechts te draaien... toen ik klaar was op het dossier, ben ik naar links gedraaid. Dan had ik gewoon de verkeerde deur te pakken. En er was dan een deur van een soort voorraadkast eh, die ik probeerde open te rammen. Eh, maar dat kon natuurlijk niet. En die andere deur, ja, die kreeg ik zo open. Maar heel stom was dat, want dus in mijn paniek heb ik nooit gekeken van... hé, hey, is er misschien nog ergens een deur? En ben ik überhaupt wel door deze deur naar binnen gekomen. Dat is de enige keer dat ik ben opgesloten. Maar misschien heb jij wel een beter verhaal. Heb jij wel eens ergens een keertje vastgezeten? Ja, ik ken wel iemand die uh, een paar uur vastgezet heeft uh, voor openbare dronkenschappen zat. Uh, na het grap hij had een uh, honkbakknuppel in zijn auto en uh, pepperspray en uh, toen is hij opgepakt. Ja, ik ging een keer met een kinderfeestje bungee jumpen en toen ging ik verder het gebouw in. Het was heel oud en toen kwam ik in een hokje en teveel deur in het slot. en Toen werd ik heel bang en toen heb ik elke keer tegen de deur getrapt en op een gegeven moment was het weer open. Ik ken mensen die hebben vastgezeten. Ja, vervelende zaken. Uh, Bankoverval. Uh, geldlopers overvallen. Casino's overvallen. Uh, ja, ik ken iemand die een keer heeft uh, vastgezeten om het wild plassen en geen ID bij zich had en die moest mee naar de cel. Ja, toevallig. Een tijdje, Dus dat viel op zich wel mee. Het was verdediging. Het is alleen dat, degene, dat ik ben beboet en degene die me aanviel niet. En dat nadeel was omdat ik kon vechten en degene niet. Ja, twee weken. Voor een mishandeling. Ja, vriend van maar die heeft uh, vijf maanden vastgezeten voor een uh, vuurgevecht. Kijk, je bent niet de enige als uh, je ooit een keertje hebt vastgezeten. Laat het weten. En bel me 0800 1121 0800 1121. Heb jij wel eens een keertje vastgezeten? I left my home still as a child. I walked a thousand sorry miles to wait for my father. To up his tools.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 I never found my father. I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances. There's a freedom that everyone deserves. I know there's grief.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 And I will not let my future go on without the help of my soul. Greg Holden. And the Lost Boy. We hebben het over uh, of je wel eens een keertje bent opgesloten. Jasper, goedemorgen. Ja, hoi. Hoi. Um, heb jij wel eens een keertje vastgezeten ergens? Oh, ik heb dus uh, ik een uh, paniekstoornis. Oh, wat houdt dat in? eigenlijk, ik, ik durf dus niet in de auto te zitten. Ik durf niet in het voer te zitten. Ja. Ik hoor de hele tijd kedenk. Ik weet niet wat een soort liedertje dat is die via de lijn komt. Ja, ik... er staat nog iemand tussendoor, maar ga okay. verder. Ja, ik heb dus, uh, ik, ik, ik word dus al bang voordat ik opgesloten word eigenlijk. Gewoon van het idee op zich al? Ja. Oh. En, en, en in, in ho hoeverre is dat, dat opgesloten voelen? Um, op welke hoogte is dat? Is dat echt gewoon dat je in, ge in de gevangenis wordt gezet? Of, of is, gaat het nog verder? In de gevangenis? Ja, bij, bijvoorbeeld of zo, of dat je dat je dat je ergens niet uit kan. Maar in hoeveel. Welke, welk niveau van opgesloten zijn bedoel je dan precies? Nou, opgesloten zitten in de supermarkt, opgesloten zitten in een file, opgesloten zit in de ah. openbaar voer, opgesloten zitten in een trein, opgesloten zitten in een. Ja, ga, ga zo maar door. Oké, okay, dus echt gewoon alles uh, wat met opgesloten ja. te maken heeft, waar, waar je maar vast zou kunnen zitten? Dat, uh, dat, dat, dat zou je vervelend vinden. Dat, dat, dat, dat idee, dat beangstig je eigenlijk al. Ja, ik heb het zelfs al op verjaardagsfeestjes dat ik me opgesloten voel. Oh. Maar heb, uh, hoe, hoe komt dat dan? Ben, ben je ooit een keertje, uh, heb je ergens ooit een keertje vastgezeten dat, dat, dat je dat gevoel hebt meegenomen? Nou, ik had het uh, na 9-11. Mm -hmm. uh, ja, combinaties denk niet verwerken van de goede emoties, dus dat het opkropt ja dat ik op 13 september had ik mijn eerste hyperventilatie paniekaanval in de metro naar okay. Zuidoost. oost ja en uh, sinds die tijd uh, ja, ben ik onder behandeling. Oké, okay, dus dat kwam eigenlijk door, uh, door wat er allemaal gebeurde op 11 september. En dat was je zo van onder de indruk, eigenlijk, om het zo maar te zeggen, ja, dat je daarvan het, een stoornis ja, hebt gekregen. Ik, ja, een paar dagen daarna moest ik mijn eerste kat laten inslappen bij de dierenarts. Dus mm -hmm. het was allemaal stapeltje, stapeltje, weet je, dat uh, stapelt zich op. Ja. En uh, nou, ik dacht, ik ga naar mijn, ik ga naar mijn goede, goede kameraad in Zuidoost. En uh, nou ja, ik, ik, uh, ik dacht dat ik doodging. Oké. Okay. Uh, in die metro, hè? Ja, ja nou, dat is natuurlijk ook wel een plek waar je, ja, als je ergens opgesloten zit, dan is de metro echt verschrikkelijk natuurlijk. Want dat, ja, die dat, zit ook nog een keertje onder de grond. Dus ik vind het het prettigste om gewoon korte afstanden op de fiets te doen en... Als ik weer thuis kom, denk ik, nou ja, ik heb niet gezweet of ik heb niet in mijn broek gepoept van angst. Het is echt, uh, <guch> uh, you make me shit my pants, of you, you, you, uh, you, hoe zeg je het ook alweer? Ja, er zijn heleboel van die spreekwoorden, van yeah. het Engels. Ja, yeah. Scare the en... shit out of me. Ah, oké, okay, yeah. ja, ja, die is, manier. Dat is, dat is het mooiste, ja. Oké. Okay. Jeetje. Maar kun je ja, daar ooit van nee maar, nee, maar zover gaat het dus. Ja, ja. Ja, ja, dat lijkt me echt. Maar dat lijkt me heel lastig leven. Want ja, je kunt natuurlijk op zoveel plekken kan de deur achter je dichtvallen. En, uh... Ja, want ik sluit me dus nu op in mijn eigen tempel, in mijn huis. Ja, dat, en, en, dat, en dat gevoel, want dat is wel apart natuurlijk. Want daar zit je dan ook. Uh, opgesloten. Maar dat, daar kun je wel tegen. Dat, gevoel, dat, vind, dat vind je dan niet erg. Nou, ik heb de ramen open. Ik heb zes katten. Oh ja. En uh, ja, ik praat veel. Ik heb natuurlijk internet doe en gek genoeg de, de favoriete spelletjes die ik heb, dat zijn in een autorij, Nou, dan zou je je ook opgesloten ja. moeten voelen. Ja, eigenlijk wel ja. Je maar wel ja, opgesloten voelen, het, ik, ik zou doodgaan in een lift als, als die opeens uh, bleef stil hangen. Ja, je moet er niet aan denken. En, en kun je daar van afkomen? Want je zegt, uh, ja, je, je bent onder behandeling, maar kun je daar ja. van afkomen van, van, van, dat, uh, uh, van die stoornis? Hm. Het is een soort, uh, het, ja, net zoals uh, het is een, uh, mensen die uit de, uit, de, uit de oorlog terugkomen, uit Afghanistan of wat dan ook, die hebben ook een tik en dat, dat, dat blijft gewoon altijd bij hun. Ja, ja. Dus je moet ermee leren leven. Dat dus is ik, het eigenlijk. Je kunt er niet, echt, dus, je kunt er niet van afkomen, maar je kunt het wel onder controle houden. Om zo maar te ja, dus ik ga elke dag gewoon, moet ik echt gewoon naar de supermarkt toe. Mm -hmm. Om in ieder geval even gewoon een stukje te fietsen onder de mensen gevoel hebben... Hm. Want als ik dat niet doe, dan, ja, dan, dan, dan gaat de Excel lijntje helemaal naar beneden. Ja, dan, dan, dan ben ik over een half jaar, dan ben ik een zombie. Ja, nou, dat moet je niet hebben natuurlijk. Nou Jasper, hou de deuren open en, en ik hoop dat je het goed om... Ja, onder, onder... ramen. Ja. Uh, in deze buurt is het niet verstandig om je deuren nee, open te Nee, dat is waar. Dat is ook, dan krijg je hele andere problemen. Dat lijkt me ook niet ja. zo anders. Ja. Hey. Spreek je man. Tot later Jasper. Uh, Prettig acht. Bye. We hebben het over uh, of je wel eens een keertje bent opgesloten of uh, ergens vast hebt. Erik Hensel, goedemorgen. Hey, goedemorgen Luc. Ja, jij, jij bent wel eens een keertje opgepakt? Ja, één keertje. Daarna nooit meer, maar één keer is het me gebeurd. Hè. <laughs> je zegt het gelukkig nog met een enige vrolijkheid in je stem. Dus het, het, het zal je niet altijd dwars zitten, vermoed ik zo. Wat is er gebeurd? Nou, we hadden, toen zeiden we wij we een website uh, waarop we dromen van mensen waarmaakten. Ja. En uh, daar op een gegeven moment stuurde iemand in van... Hé, hey, kun je een keer in Ikea gaan slapen? Oké. Okay. Dus uh, wij geven elkaar aan op de redactie en we dachten, nou dat is best wel leuk en uh, laten we het een keertje doen. Mm -hmm. Alleen wat wij niet helemaal hadden verwacht, uh, was dat we toen we eenmaal onder het bed lagen, zeg maar, na sluitingstijd, dat uh, de lichten daadwerkelijk aanbleven. Dus wat gebeurde was dat we echt vier uur na, slu na sluitingstijd uh, daar lagen. Yeah. En ja, op een gegeven moment uh, uh, met een concurrerend radiostation hadden we gebeld al van joh, we liggen onder de onder het bed in de IKEA. Nou, helemaal spannend. En uh, uh, en grappig. Yeah. En, uh, ja. En toen kwam de beveiliging zoeken Tuurlijk. En toen lag je onder het bed. We dus stonden even twee voeten naast je. Nou, dat is uh, redelijk spannend. vertellen. <laughs> <je het>, uh, <laughs> <laughs> maar ja, maar ja, heel even terug, jij ging, jij ging dus dromen waarmaken van mensen. En, en mensen hadden aan jou gevraagd van proberen eens in de, in de IKEA te slapen. I ja. Nou, we hadden eigenlijk wel een keertje met een vriend van mij een, een, een avondje waarop we zeiden van er zijn eigenlijk zoveel dingen die je als mens graag wil doen, yeah. maar die je niet doet omdat je denkt dat andere mensen het raar vinden of stom of vreemd of, of op die manier. Mm -hmm. En uh, toen hebben we een site begonnen, uh, I know, I can. Zo van, ja, al die dingen die je graag wil doen, maar eigenlijk niet doet omdat andere mensen stom vinden of raar of <laughs> vreemd. Uh, laten we nou eens al die dingen gaan doen, of yeah. het nou een andere mens is of alleen. Yeah. En eentje daarvan was inderdaad in die Ikea slapen en, en zo geschieden. Ja, en zo kwam je erachter dat er een reden is waarom mensen dat niet echt doen. Want jij bent opgepakt. Jij de, de bewaker die zei, kom jij maar even mee, uh, meneer Erik. Ja, het grappige was dat op een gegeven moment uh, stond inderdaad een wakersje naast ons En die zei, jongens, uh, kunnen even meekomen. <lacht> en toen uh, kregen we te horen dat we een levenslang verbod kregen om de Ikea te bezoeken. Nee! Ja, dus zij moeten ervoor staan bij elke vriendin en zeggen, sorry schat, we gaan niet naar de idea om een uh, stafelbed te halen, voor oh, de klein. Maar, maar, maar hoe gaan ze dat, kunnen ze dan niet controleren, zoiets? Nee, nee, want ze hebben een foto van ons genomen die vol, volgens hun nog steeds in de ingang houden. <lacht> dus uh, ik heb geen idee. En daarna hebben we ook, uh, toen moesten we dus inderdaad meekomen. En op een gegeven moment zeiden ja jongens, sorry, maar omdat jullie op landelijke radio hebben verteld dat jullie hier sliepen. Ja, um, uh, ja zullen jullie helaas uh, opgepakt worden door de politie? En zijn we dus inderdaad opgepakt eerste moesten we eerst naar een cellencomplex en vanuit daar uh, werden we verhoord. En toen zeiden ze, ja, het is best wel serieus dat je gedaan, je moest nog naar een ander soort cellen, cellengebouw. Dus we zijn toen overgebracht naar een ander cellending. En uh, ja, vanuit daar hebben we nog wel echt 6, 7, 8 uur, vastgezeten. Jeetje, nou vind ik wel wat lang, want uh, ja, god ja, op een gegeven moment zouden weten die agenten toch ook wel dat het maar een geintje was. Ja, het mag natuurlijk niet, maar ja, god, joh. zo erg is het ook allemaal niet. Er zijn wel ergere dingen in de wereld, zou ik denken. Nou, het mooie was, zij maakte filmpjes daarvan. Dus, uh, maar wat we hadden gelukkig hadden gedaan was de helft van het filmmateriaal hadden we onder het bed waar we lagen hadden we dat verstopt. Yeah. En de andere helft die hadden we dus nog in dit ding uh, zitten. Dus de regisseur vroeg, vroeg op een gegeven moment aan ons, ja, wat deden we in IKEA? Dus wij zeiden zeggen dus, ja, we hebben een filmpje gemaakt voor die site, I know I can, en blabla. Ze zegt, oh, dat is dat beeldmateriaal dat we hebben gezien. Ik zei, ja, dat zouden we kunnen, ja. Hij zei, ja, we hebben hier met tien man helemaal trom <lacht> gelegen van jullie materiaal. Waar We hebben hier klaarman afgingen, een ijsje af te Toen die, die ijzwormzaak. Ja, ja, ja, die konden er ook wel om lachen uiteindelijk. Ja, gelukkig kon ja. ik er wel om lachen. Maar dus de andere helft van het materiaal hebben we opgespoord. Mm -hmm. Meteen de volgende dag zijn we teruggegaan naar Ikea in. En toen hebben we daadwerkelijk dat cd'tje opgehaald. En uh, nou, daar werd uiteindelijk het filmpje van gemaakt. En haal je nog steeds een geintjes uit of ben je wel genezen nu na je, na je avondje in de cel? Nou, helaas niet. Uh, we doen het nog steeds. Dat was met, uh, met I Know I Can. Yeah. En inmiddels uh, doen we het met een nieuw bedrijfje dat heet uh, Live Hunters. Hm. En daarmee maken we eigenlijk dezelfde soort grapjes, maar dan ook voor bedrijven uh, echt internetfire. Dus, uh, dus ik ben helaas nog niet genezen. <lacht> nou ja, je mag alleen de IKEA niet meer in levenslang verbod, helaas. Maar goed, ach ja, dan, uh, ah, dan ga je toch naar een andere Het Moet ook wel goed komen, lijkt mij zo. Ja, maar ja, er zijn niet zoveel, hoor. Nee, dat is waar. Je moet er dan toch, die kleine, hè, die kleine dingetjes, die handige kleine dingetjes, heb je alleen daar. Nou goed. Hé, hey, Erik, dank je wel, hè. Graag gedaan, Goed verhaal. Oké, oi, oi. is het telefoonnummer. Uh, heb jij wel eens een keertje opgesloten gezeten? Uh, ja, dat klopt. Ik heb, uh... maar dat was heel dom, want dat was echt maar een paar uur. Maar ik was op de kermis. En toen was er een meisje in elkaar geslagen van 13. Nou ja, in elkaar geslagen het was meer een, een tikje of zo. En toen werd ik echt twee minuten later werd ik opgepakt... En ik was 17 en ik werd ervan verdacht, kennelijk. En toen ook 6 uur vastgezeten, om niks eigenlijk. Dat was het, zes uur. Ik mocht niet eten, ik mocht niet drinken, ik mocht mijn ouders niet bellen. Helemaal niks, dat was het. Dat was heel kansloos. Ja. Ik heb toevallig een maat van winbaren die een keer is opgepakt, terwijl die aan het wildplassen was bij het politiebureau. Hij heeft uiteindelijk de nacht uh, op het politiebureau doorgebracht... en daarna is hij weer uh, vrijgelaten. Uh, ja, uh, toen ik een jaartje of veertien uh, was... samen met een vriendinnetje voor het uh, jatten van oorbelletjes bij de ANM, <laughs> hebben we denk ik een uurtje of vier vastgezeten... totdat haar ouders ons opkwamen halen en mij thuis hebben gebracht. Ja, door iemand zijn zelfmoord. Dat heeft de politie... De politie komt eraan, die kan zelf bij haar. Het eerste wat ze zeggen, jij hebt het gedaan, hè? Ik weet niet of ze het één keer zeiden, maar in mijn hoofd bleef dat duizend keer na-echo. Want in plaats van slachtofferhulp heb ik dus drie dagen in een bak gezeten. Gingen ze de hele nacht ook nog met een lamp zeggen van... net vertelde je een heel ander verhaal, terwijl ik gewoon altijd hetzelfde vertelde. Ook niet gezegd dat ik een advocaat of iets recht mocht... Na drie dagen dus vastzitten en dat je dus iemand zijn kop uit elkaar zien exploderen. Nou, lekkere slachtofferhulp. Dat is dan Nederland. En toen, uh, ja, niet eens excuses na drie dagen. Gewoon het bewijs dat zelfmoord was. En uh, stond gewoon weer op straat. Uh, ja, en uh, op een uh, zaterdag moest ik werken en uh, we hadden met z'n twee geopend. Uh, ergens achter op Sloterdijk. En uh, we gingen met z'n twee in de lift en uh, ja, hij blokkeerde. We hadden allebei geen, uh, geen telefoon bij ons en toen hebben we gewoon vier uur lang daar gezeten totdat die oude lift het op een gegeven moment weer deed en uh, we bevrijd werden. Mijn broertje is een keer opgesloten geweest... omdat hij met nepgeweren een film aan het opnemen was. Iemand heeft dat gezien en die dacht dat het echte geweren waren. Toen heeft zij een dikke dag vastgezeten in de gevangenis. Heb jij dat ook wel eens een keertje meegemaakt? Of iets anders waarbij je vast kwam te zitten? Het telefoonnummer is simpel, 0800-1121. de film Ted te kijken. Dat is een film en het gaat over een knuffelbeer die kan praten. Klinkt misschien een beetje kinderachtig. Maar dat valt eigenlijk wel mee af. Ja, het is wel heel erg kinderachtig eigenlijk. Maar het is gemaakt voor volwassenen, hoor, dus no worries. Door de makers van Family Guy en Nora Jones, je hoorde haar met Chasing Pirate. Die heeft daar een rolletje in. En die speelt eigenlijk zichzelf, maar die neemt zichzelf ook flink op de hak. Een hele leuke actrice, eigenlijk en ook een leuke zangeres. Je hoorde haar dus met Chasing Pirates. We hebben het over of je wel eens een keertje werd opgepakt, een keertje hebt in, de, in, de, in de bak hebt gezeten. Of misschien wel ergens anders vast, dat kan natuurlijk ook. Jelle, goedenavond, goeiemorgen. Mooi. Hey, Goeiedag. goedemorgen. Uh, heb jij wel eens een keertje vastgezeten ergens? Uh, twee keer. Eén keer vier dagen in Paramaribo in de, in de bak tijdens militaire dienst. Oké. Okay. Want. Uh, ik had met mijn vrachtwagen gereden terwijl die voor onderhoud gepland was. Ach, alleen maar een paar honderd meter om een souvenirkist te brengen. Nou, je, je moest gewoon even ergens naartoe en je dacht, ik pak heel even de vrachtwagen. Ja, maar dan mocht je eigenlijk niet meer rijden. Souvenirkist die ik zelf op de, aan de overkant ge, getimmerd had, die uh, moest ik even naar mijn kamer brengen. Oké. Okay. <laughs> dus jij pakt de vrachtwagen en uh, ineens ja. staat de politie voor je snuffert. Ja, de mars Want okay. ik uh, had gereden zonder rijopdracht. Ja, niet de Margeuse, de kapitein uh, van het transport, die uh, zag mij rijden en uh, oprapport. Oh ja, want dan, en, en omdat je dan uh, in het leger zit, dan, uh, dan moet je meteen uh, vier dagen de gevangenis ja, in eigenlijk. Ja. Oké, okay. stokje je? Ik ging fluitend te bakken in, ah, ik ja? dacht, mij maken ze niks. <laughs> maar de cel naast mij, daar was het plafond zwart geblakerd. Ja. Die had dus uh, zijn klamboe in de fik gestoken. Oké. Okay. En... Uh, en gaandeweg dacht ik, je het in het boek lag alleen een bijbel. Dat je, wat zie je, zo'n officier, zo'n gewone man, niet eens een echte rechter. Wat die kan aanrichten? Ja. Dat, uh, het gaat wel aan je vreten. Nou, dat ja. kan me voorstellen, want je zit toch, je zit toch een paar dagen, zit je ja. vast. Dat lijkt me toch wel apart. Nee, maar die machts, dat machtsmisbruik, daar erg het niet, okay. jij, jij, zat je, je, zat, ik maar. Oké, je zet je op de vrede eigenlijk in die, in, in die cel. Nou, ik dacht, mijn maken ze niet gek, maar eigenlijk is het van de gekken ja. dat zomaar een gewone meneer beslist, jij gaat vier dagen de bak in. Ja, maar misschien ja. was dat ook wel het idee, hè, dat, je, dat doe je het in ieder geval nooit meer, dachten zij. Dat het nou, dat, dat effect moest zijn. Daar ben ik te nuchter voor, dan denk ik eigenlijk <laughs> wat een kinderachtigheid eigenlijk. Ja, Ja, dat is het ook al een ja. beetje, ben ik al met je eens. En je zei twee keer, je hebt, je hebt nog een keertje het vastgezeten. Met, het was mijn eigen vrachtwagen, hoor. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja. En je hebt nog een keertje vastgezeten. Ja, uh, dat was op een heel rot moment op het toilet van de tijdens de begrafenisdienst van mijn schoonvader, oh, mijn nee. molukse, molukse schoonvader. Oh. Ja, een herrie maken kun je natuurlijk niet bij een kerk, hè? Nee. vlak naast de de ingangsdeur van de, de kerk die dus open stond, dus de daar heb ik door voorzichtig tikken, nou ja, na twintig minuten had iemand het in de kast. <laughs> maar dat... het is natuurlijk heel raar. Ja, het is, maar het is het, het, het, het, slechtst, momen, het slechtst denkbare moment. Ja, het slechtste moment, het het. moment ja. ja. zeg. Hey. Maar wa, wa, wa, was je nog wel op tijd, je hebt wel de hele dienst mee kunnen maken uiteindelijk. ja Jawel, het is gewoon tijdens, uh, zo, dat is bij de Molukse mensen echt een, een, een, een waken, zeg maar. Okay. Die dus echt heel lang doorloopt. Gelukkig maar. Dus, je, dus je, je, je, je hebt wel wat gemist, maar uiteindelijk heb je het ook ja, wel mee kunnen krijgen. Okay. toespraak uh, zo, hè. Nou, gelukkig maar, zeg. Nou, er zijn twee bijzondere verhalen heb je in ieder geval. Ja. Ja. <laughs> Dankjewel, Jelle. Tot later weer, hè. Jo, hoi. Hoi. Eh, opgesloten gezeten, daar hebben we het over. Jan, goedemorgen. Jan? Ja, goed. Hey, goedemorgen. Go goeiemorgen. Goeiemorgen. <laughs> zo. Zo. Hè, hè? Ja, er, er, er, er niks aan, hoor, hij je vast hebt. Nee, wat heb je daar wel eens meegemaakt, dan? Goh. Ik heb me toch eens vast Wanneer? Ja, gewoon een boer afgelopen, afgelopen uh, maand nog wel. Oh, met wat dan? Ja, een, een flink vast gezeten. Oh, ja, hoe dan? En midden in het weiland. Midden? Ja. Oh, met, uh, met, met, met de trekken? Helemaal, jongen. <laughs> jij, zat, jij zat in de dwek. Ik zat in de epilepsie wat, uh, wat doen boeren dan? Want dan, uh, dat lijkt mij een hartstikke irritant, want dan zit je in je eigen weiland en uh, ja dan, dan loop je vast en dan? Een beetje te verknoeien. Nou ja, dan moet er gewoon nog maar een, een, een andere trek heb voor en dan... Uh... Oh, en die, die, die trek je er dan zo uit? Hopelijk wel. Ja. Heb je wel eens een keertje meegemaakt dat je, uh, je er bijna niet uit kon komen? Nee, dat is nog nooit gebeurd. Ah, Oké, okay. dat is, altijd, ja, dat is wel, altijd wel een oplossing om op te bedenken. Meestal wel. Oké. Okay. Ja, Hoe is het boerenleven uh, vandaag de dag? Sorry? Hoe is boerenleven vandaag de dag? Ja, hard werken, weinig verdienen. Ja, dat is altijd al zo. Maar, maar heb je, krijg je ook wat meer extra credits omdat er nu allemaal van die boeren zijn die vrouwen zoeken op televisie? Of, uh, of vind je dat juist heel irritant dat, uh, dat zij dat doen? Nee, vind ik juist goed. Ja, vind je wel goed ja, om een beetje het ja. boerenleven te laten zien ook en zo, hè? Het moet maar een beetje onder de mens gebracht worden, wat die boer allemaal doen ja ja ja, ja, ja, ja. Dat is nog belangrijk. Is het, uh, heb je als boer ook extra last van de crisis? Want daar hou je helemaal niks over. We hebben ons allemaal heel erg druk gemaakt over zorgpremies ja, van, van de mensen tuurlijk. die gewoon dubbel modaal verdienen. En weet ik veel wat allemaal. Maar hoe is dat voor een boer in een in crisistijd? Ja, natuurlijk. Het wordt elke zwaarder. Ja. Ja, vroeger dan je rode diesel. Dat gaat er 1 januari ook af. Ja, dat mag niet nou, meer, hè? Uh. Nee, dat bedoel ik. Moet je we ook weer betalen. En, dus kost, en dan moet je, dan moet je ook gewoon de diesel gaan rijden of op, ja. uh, op iets anders en dan, uh, dan kost dat die extra geld en zo? Juist, en de melkprijs gaat er niet van omhoog. Nee, ja, je zit in de melk, oké. Okay. Waar staat je boerderij? Uh, Friesland. Friesland. Oké, oké. Okay, ja. okay. Nou goed, ja. ik wens je, ben je nu aan het werk of... Uh, of uh... Ja, ik zit nu op vrachtwagen. Oh ja. man, ben je daar nooit een keertje zat van, dat vroeger opstaan altijd? Ah nee, een plukke dag joh. <laughs> ja, dat vind ik mooi gezegd, maar dat is eh. Uh, want dat bedoel ik. vind het mooi om uh, vroeg op te staan één keer in de week, maar als boer heb je toch wel echt pittig altijd hoor. Pff. Ja. Nou ja, vandaar de tv-programma's. Ja, vandaar het tv ja <laughs> dat is waar. Nou, ik weet je veel plezier vanavond met, uh, met hey, de boerzoekvrouw. Dan. Dankjewel, hè, Jan. hoi. Yo, hoi. Uh, we hadden het over uh, of je wel eens een keertje bent opgesloten. Heb je wel eens een keertje vastgezeten? Dat waren de verhalen. Uh, laat het nog maar even weten via mijn Twitter. Dat is misschien wel geinig. Dat is twitter.com slash luk. Heb jij wel eens een keertje vastgezeten ergens? Start. Start. Luk denk. We eens even kijken of er nog wat uh, te doen valt op Twitter. Wat is de trending op dit moment? Hashtag Ajax VVV is trending. Het is de wedstrijd gisteren tussen Ajax en VVV. Ajax won in eigen huis, maar het was niet echt een hele overtuigende wedstrijd. VVV had, als ze dat had gewild natuurlijk, daar best wel een doelpuntje kunnen scoren. Ook trending, hashtag my world. En uh, dat gaat eigenlijk over Justin Bieber's world. Oh, oh, oh. Ja, zo schitterend. Het is namelijk drie jaar geleden, ja, drie jaar geleden dat we kennis maakten met Justin Bieber. Het voelt al veel langer voor mijn gevoel. Drie jaar geleden maakten we dus kennis met het wonderlijke fenomeen Justin Bieber. Ook trending topic is uh, hashtag ik um, uh, Daar gaat Twitter echt behoorlijk los op. Uh, voor degenen die het niet hebben gezien, er is een parodie gemaakt door Koefnoen. Ja, we waren naar die musical, The Lion King, <laughs> geweest toen mijn moeder 70 werd. Nou, oh, en sindsdien is het eigenlijk altijd uh, een droom voor ons geweest. En, uh, een eigen bed-and-breakfast in Afrika. Ja, en hier in Tanzania zijn er bijna geen... dus er zijn groeimogelijkheden genoeg, hè, we van. hij lieverd. Dit schamele hutje moet binnen drie maanden verbouwd worden... tot een luxe drie-sterren-resort. <laughs> ja, en gisteren werd dus het programma echt uitgezonden. Ik vertrek en mensen vinden het echt verschrikkelijk irritant... dat mensen die meedoen aan dat programma zulke domme beslissingen nemen. En dat heb ik zelf ook altijd wel, maar ik vind het toch wel prettig leed van maken... om nog even naar te kijken. Uh, vandaag in 1307 zou William Tell een pijl hebben geschoten... door een appel op het hoofd van zijn zoontje. Dat is een legende, hè? je weet niet of het echt gebeurd is. En in 2005 was er een nieuw wereldrecord bij Domino Day. 4.246 steentjes werden er toen omgegooid. In 1970 suggereerde Linus Pauling voor het eerst in het openbaar... dat uh, vitamine C wel eens een keertje zou kunnen helpen bij verkoudheid. Als je er last van hebt, het is herfst. Zou het zou zomaar kunnen, natuurlijk, dan weet je dus wat je moet nemen: vitamine C. Nog een paar jadigen. Owen Wilson is jadig, hij is een Amerikaans acteur. En Bobby Julich, een uh, oud Amerikaans wielrenner, heeft laatst nog bekend uh, doping te hebben gebruikt. Ook hij is jadig. Ik vraag me af of hij zo'n hele leuke verjaardag heeft. Ik denk het niet. Nog even kijken naar de buis. -scan. is het nog ergens aan het regenen? Jazeker, sterker nog, het regent in uh, vrijwel heel Nederland. Niet altijd overal even hard, maar het druppelt in ieder geval. Verliefd worden op een vampier is niet het meest verstandige wat je kunt doen. Maar toch gebeurt het in de Twilight films. Bella Swan die verliest haar hart aan de bloedzuigende Edward Cullen. Mooi verhaal. Vele fans over het hele wereld volgen dat moeilijke liefdesverhaal. En afgelopen dinsdag was er een heuse Twilight marathon. Om oh mijn God zeggen. in twaalf uur tijd werden alle vijfde films vertoond. En Marcella van BNN University dook tussen de trouwe fans... om te kijken of zo'n marathon wel leuk is. Goedemiddag. Hoi. Uh, die moeten dan nog even scannen om de kaartjes eruit te halen. Kijk eens, één en. Yes, dankjewel. Zou wel, Elfs, twee roltrappen omhoog. En een hele fijne voorstelling. Dankjewel. Ik weet wat je bent. Zeg het. Vampire. De eerste film is net afgelopen. En uh, er is nu een kleine pauze. Uh, hoe voelen jullie je? De eerste film is net geweest. Ik, nou, ik moest al wel een beetje gapen tijdens de eerste film. Maar we zetten gewoon door. Ja, want ik denk de hele tijd, er komt een moment dat je in slaap gaat vallen. Ja, maar er zit wel nog een pauze tussen. Ergens halverwege, dus misschien dat je dan even de benen moet strekken of zo. Ik weet het ook niet. Oké, okay. nou heel veel plezier. Ik ga ook weer terug naar mijn plekje. Doei, doeg. Isabel Swan, I promise to love you every moment forever. Would you do me the extraordinary honor of marrying me. Yes. Jullie zitten hier al tien uur lang, neem ik aan, op de eerste rijen. Hoe gaat het met jullie? Nou, best goed eigenlijk. Ja. Verbazingwekkend, wel. Kijk, ja, jullie lachen pff. nog wel, ja. Oh, jullie hebben een beetje een plekje gecreëerd met al je tassen hier. Kijk, en een dekentje mee. Ja. En dan nog meer. Een dekentje mee, en hebben jullie, oh, jullie hebben ook wel eten mee naar binnen gesmokkeld, zie ik. Uh, nee, wij niet, Wij eigenlijk helemaal niks. De oh, de buren... oh, de buren wel, ja, dat is wel een slim idee. Tien uur hebben we al in de bioscoop gezeten. Voel, voel jij je billen nog? Ja, die sturen zijn uh, niet heel comfortabel, nee. En uh, ah, mijn benen vooral, die kan ik nergens kwijt. Ja, als, als er zo'n marathon georganiseerd wordt, is het misschien wel handig als er uh, een, een speciale zaal voor voorkomt. Of wat zijn jouw tips voor paté waar ze de volgende keer aan moeten denken? Nou, ze mogen wel wat langere pauzes inlassen. En uh, kussentjes of zo, dat ze dat even regelen. Want ze weten van tevoren dat mensen superlang moeten zitten. Kun je best rekening mee houden, maar er waren wel bolhapjes die werden uitgedeeld. Ik heb exact één bitterbal gegeten. Isabel Swan, I promise to love you every moment forever. Okay, maar was de marathon het waard? Rond van wel. Ik dacht echt van oh nee, Het zou dat doen? Yeah, yeah. maar doen? Ja, ja. Maar ik vond maar het je krijgt ook een soort van samenhorigheidsgevoel hier. Iedereen is, ieder is een beetje met elkaar aan het praten, maar ook gewoon ja. echt een goedje in kalfjes. Ah, ze maken nog eens een keertje nieuwe vrienden. Nieuwe Twilight film, als je hem wil zien, hij draait nu in de bioscoop. Dus je kunt er naartoe. En wat zou jij eigenlijk wel eens een keertje 12 uur lang willen doen? Graffiti en airbrush. Uh, ja, dat zou ik makkelijker... Dat doe ik wel eens regelmatig meer dan 12 uur achter een stuk door. Dus, uh... Nou, ik zou uh, 12 uur lang een ruimtereis maken. Dat zou ik willen doen. In 2016 is de planning. Dus, uh, maar niet, niet 12 uur. Uh, maximaal een half uur is dat. Mijnruimtereis.nl. Daar kun je het allemaal op lezen. Zonne... Dat kan ik wel 12 uur lang doen. Ja, werken. Ja, ja. <laughs> ik werk okay. in de horeca, dus. Uh... Ik zou al 12 uur lang kunnen voetballen. Lijkt me wel heel leuk om een keer te doen. Een marathonwedstrijd, 12 uur lang. In 12 uur, dan heb je uh, 60, 12, 72. Ik zou dan wel 100 mensen willen leren kennen. Gewoon, uh, ja, er zijn zoveel mensen. hè. dan weet je, als je de 100 leert kennen, dan er zal echt gewoon een percentage tussen zitten wat echt interessant is. En ook natuurlijk een paar mensen die niet interessant zijn. Maar ik, ja, ik zou wel gewoon meer mensen willen leren kennen in een korte tijd. Nou, maar relatief is 12 uur natuurlijk een korte tijd. Hmm. Vraag me af of dat kan. Of je honderd mensen kan leren kennen in, uh, in 12 uur tijd. Ik denk dat het moeilijk wordt. Maar misschien als je in een voetbalstadion zit of zo. En dat je dan iedereen even een handje geeft. Maar ik vind... De jongen die dat zei. Ik vind dat als je dat gaat doen... Dat je dan in ieder geval de naam moet weten en in ieder geval één aspect van zijn leven. Dus beroep, leeftijd, hoeveel broer of zussen die heeft, wat zijn hobby's zijn. Dus uh, als je het gaat doen, is het is gelukt, laat het even weten via uh, mijn Twitter. Bijvoorbeeld twitter.com slash Luke. Ik heb een leuk liedje. En um, ja, Daar was ik vroeger altijd fan van. De band bestaat niet meer oh. August 75, Nederlands bandje. Ze hebben een leuk plaatje gemaakt. Let it go. It's been a long time. And all that's done and said And all the songs, all those I knew about They couldn't make much sense It's been a long, long quietness And you know what they said Just move along, don't even think about Anyone's to blame Well, I was just afraid Cause I'm a bit scared of long, long I'm gonna set the pace Because I know it could be just fine And I was just about to let it go when you came around and let me Just about to let it go When you came around the land August 75. En Let It Go. Zij hebben ooit een keertje meegedaan aan uh, het uh, Songfestival, Nationaal Songfestival. En toen uh, vielen zij eigenlijk onder de bezielende leiding van uh, Stacy Rookhuis. Die was toen de baas, de mannetje. Leuk plaatje. Let It Go. August 75. Je luistert naar start. Het is kwart voor zes hier op Radio 1. En uh, ja, man. Er is een verhaal, joh. Er is een verhaal over Droppie. In Dierenkliniek Lunette kwam eind oktober iemand binnen met Droppie. En dat was een klein katje met een gebroken pootje. En toen de eigenaar hoorde dat de operatie van dat pootje 1200 euro zou gaan kosten, besloot hij Droppie in te laten slapen. Maar de dierenarts Gabi van den Berg die was het daar niet mee eens. Gabi, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, uh, Droppie piepklein gebroken pootje. Waarom moet het eigenlijk 1200 euro kosten om, om zo'n pootje weer, uh, weer goed te krijgen? Ja, het lijkt heel veel hè. ja, ja nou Dit was een uh, breuk die was net boven de elleboog. Ja. En bij de goede schijf. Dus dat uh, hield in dat je niet zou kunnen spalken. En dan moet het echt door een specialist geopereerd worden. Okay. En daar zijn gewoon heel veel kosten aan verbonden. Dus uh, uh, zijn Er zijn natuurlijk met meer dan mensen tegelijk en, uh, in een ziekenhuis uh, setting daarvoor. En, uh, de materialen die je ge ja. moet gebruiken. Kost gewoon geld. Ja, um, uh, ja en dan zegt de meneer... Uh, nou, uh, nee, sorry, dat hebben we niet of dat willen we niet betalen. Wat dan ook. Um, uh, laat het beestje mee eens slapen. Ja, dan, dan, dan breek je hart, neem ik aan, ook als dierenarts. Ja, nou we, we hadden nog een alternatief om de poot te amputeren. Dat kunnen we zelf doen. Mm -hmm. Wat natuurlijk ook niet zo leuk is. Nee. Maar ja... We, wij, wij konden dat gewoon niet. Nee. Dat is uh, voor ons dan uh, op zo'n moment onmogelijk. Ja, um, uh, toen hebben jullie gevraagd van mogen wij droppy dan hebben? Hè? Of, uh, als uh, uh, dat je hem overneemt. Ja. ja. Um, en jullie zijn een Facebook actie begonnen. Wat hebben jullie gedaan? Nou, we zijn eerst een beetje gaan nadenken van uh, ja, gaan we zelf die boter maar amputeren. Mm -hmm. En uh, toen bedacht ik van, nou, ik ga eerst even bij de specialist even. Uh, Aanbellen weer en vragen of hij misschien uh, het voor kostprijs zou willen doen. Nou, hij zei dat, dat wil ik graag doen in dit geval. Mm -hmm. En uh, toen hebben we gewoon gezegd: van nou, we gaan gewoon kijken of we het geld bij elkaar kunnen krijgen via Facebook en Twitter. Mm -hmm. En uh, nou, dat hebben we gedaan. En binnen vier dagen hadden we het geld binnen. Het was echt ongelooflijk. Ja. We waren helemaal verbaasd. <laughs> dat, dat, dat het, is, het, het is leuk dat je het bedenkt. En, uh, en je hoopt dan dat, het, dat, er, hè, dat er wat centen op binnenkomen, maar dat je in vier dagen 1200 euro voor zo'n klein beestje binnenkrijgt, dat is toch echt bewonderlijk hè? Ja, uh, ja, <laughs> ja gewoon echt, echt een gok genomen. Ja. En uh, ja, daarnaast uh, heeft ze natuurlijk vier weken ook nog uh, verzorging nodig. Ja. Nou, mijn ene assistente die doet dat met veel liefde. Mm -hmm. En als praktijk doen wij de geneeskundige naast voorzijgen. Oké, okay, dus, dus eigenlijk uh, zit Droppie op de allerpaste plek waar hij nu kan zitten. Namelijk uh, bij, bij collega's van je en uh, regelmatig een check uh, in, bij jullie in de praktijk. Ja, precies. Dus dat ja. moet wel goed komen. Um, maar um, ik neem aan dat Droppie op een gegeven moment ook weer ergens... Hè, die, die, als hij als een pootje weer helemaal weer heel is. Want hij is nu weer gezet en nu moet hij eventjes rust houden, geloof ik. Hè? Ja, hij is dus, uh, vandaag uh, twee weken geleden geopereerd. Het ja. gaat eigenlijk heel goed met haar. Ze kan de poot ook... Uh, nu al een beetje belasten. Hm? En uh, we zijn druk bezig nu met uh, een eigenaar te zoeken. Dankzij uh, de actie hebben we een heleboel mensen zich aangemeld. Werkelijk van overal, van de Den Haag naar Den Helden naar Amsterdam. <laughs> en uh, hier maken we nou op dit moment zijn we bezig met een uh, selectie te maken. Ja, en wat voor baasje moet Dropy krijgen? Iemand met veel geld, neem ik aan? <laughs> nou, uh, dat hoeft natuurlijk niet zo, maar wel iemand die goed voor haar kan zorgen. En uh, het moet niet iemand zijn die uh, de hele dag weg is en dat ze dan uh, in haar één zit. Ja. Dus dan moeten er daar wel een paardkatten bij zijn. Of de mensen moeten gewoon thuis kunnen zijn. En uh, ja, gewoon uh, ook, ook willen, goed voor haar willen zorgen. Ze moet misschien wel, uh, uh, de pinnen die moeten misschien een keertje verwijderd worden. Ja. Nou, dat uh, heeft de specialist vandaag ook laten weten. Dat doet hij dan gratis. Nou, nou, dat is al wel sympathiek. Dat is uh, mooi meegenomen. Ja. En, maar ja, ze, ze zal de komende tijd iets meer aandacht moeten hebben. Ik neem aan dat er een goede baas voor Droppie uh, uh, te vinden is. En mochten mensen zich nog willen aanmelden, kan dat? Uh, kan er nog, uh, kan er nog uh, uh, uh, gesolliciteerd worden op de functie van baas van Droppy? Nou, uh, dat kan niet meer. We <lacht> hebben zoveel <lacht> aanmeldingen gehad <lacht> dat te veel. we selecties gaan doen. En uh, maandag gaan we, uh, gaan we beslissen of wordt het dan echt uh, definitief besloten dat ja. Nou ja. het baasje wordt. Er zit vast een goed baasje tussen. Ik zal een foto plaatsen op mijn Twitter. Je, je, je hart breekt als je zo'n klein katje met zo'n spalk ziet. Maar goed, het is gewoon een goede zaak en dan komt het allemaal weer in orde. Gabi, dankjewel. Graag gedaan. En de groeten voor uh, aan Gaan nou, we doen. Nou, Fijne dag. Hoi. Ah. Uh, misschien makkelijk gezegd uh, uh, dat je dan zomaar uh, 1200 euro zou uitgeven aan zo'n klein katje. Zou jij dat doen? Geen spuitje geven in ieder geval. Dan zou ik proberen het te kunnen bekostigen en Om te kijken of we dat kunnen doen, zeg maar. al ga je hulp vragen bij andere mensen in je omgeving. Niet inslapen, nee. Ik breek mijn benen en dan slaap ik ook niet in. Als het een oude kat is, dan denk ik niet. Maar als het nog een jong beestje is, dan... Uh, ja, als ik het zou kunnen betalen, dan uh, zou ik het wel doen. Ja, ik ben allergisch voor katten, dus... <laughs> maar het is een stel dat, dus... Dan zou ik uh, ja, aan de hand van de leeftijd uh, kunnen bepalen of ik hem ga laten inslapen, ja of nee. Nou, A, heb ik een hekel aan katten en poesen. Dus ik zou absoluut die vraag niet kunnen beantwoorden. Maar als het zo zou zijn, dan zou ik wel laten opereren. Dat het een levend wezen is. En daarom vind ik dat mensen geen poezen moeten houden. Omdat de leven het een levend wezen is dat je moet respecteren. En niet als huisdier moet houden. Kan, zijn er geen andere oplossingen? Nou, ik zou het ook zielig vinden als ik hem moet laten inslapen. Maar dan uh, ga ik wel geld inzamelen. Ja, dat ligt eraan hoe lang ik die kat heb, denk ik. Als ik hem net heb, denk ik, ja, daar ben je niet zo aan gehecht dan... Uh... Zou ik niet betalen, denk ik. Oh. Ja, nou, sorry. Ja, nee. Maar als ik hem op tien jaar heb, uh... ja, dan is hij ook al oud. Nou, eigenlijk We zou ik gewoon niet doen. Ik zou het gewoon niet doen. 1200 <laughs> euro, dan kan je een auto verkopen. Ja. zat hij in Oasis. You're the Roller. En we gaan een verslag geven. Joris Kreugel die duidt op vrijdag ergens de kroeg in en bespreekt daar het nieuws van de week. En dit keer is Joris in Amsterdam in het stadsdeel Osdorp. Daar bieven keren asielzoekers op een plein. En Joris Kreugel ontmoet daar in een kroeg twee vrijwilligers van het kamp en een asielzoeker die zich even aan het opwarmen waren. Yvonne in de kroeg. Jullie zijn volgens mij even aan het opwarmen, hè? Even bijkomen vanaf de, vanaf de kampen. hè? of jullie werken als vrijwilliger in het vluchtelingenkamp in Osdorp bij de asielzoekers. Klopt. Je zit hier nu uh, 51 dagen. En het is afzien. Koud, nat. Nou, jullie zijn nog vrijwilligers, maar Jonas, jij zit erin, hè? Ja. Ook even aan het opwarmen hier? Ja. En hoe lang zit je er ook? Uh, meer dan 7 jaar, zeg maar, oud procedure En uh, ik was uh, 5 keer op vastgezet. Ik zit hier gewoon bij die kampen, want ik heb helemaal geen plaats om te gaan. In huis, geen toekomst, niks. Hoe voelt het? Ja, slecht. Je zit gewoon op de straat en ja, ik heb helemaal geen werk. Je bent nu uitgeprocedeerd, maar waar moet je naartoe? Sudan. Want Yvonne, jij woont ja. hier ook om de hoek. Ja, ik kom al vannacht twee uh, koffie, thee brengen. Zo vijf keer, zes keer per dag. Je wordt er door de buurt op gereageerd, jij ja, helpt, maar is iedereen zo... Uh... Nee, verschillend. Je hebt natuurlijk mensen die heel erg tegen zijn. Jullie zitten op een terrein met een groot hek eromheen, met alle tenten. En nu hebben sympathisanten van de rechtse groepering Voorpost het hek op slot gedaan. Zodat jullie er niet meer in of uit konden en de politie moest dit openbreken. Maar dat is natuurlijk allemaal best wel heftig, dit. Ja, die zeggen de volgende dag toen de deur was uh, opgesloten. En uh, iedereen was gewoon een beetje bang, weet je wat. Want uh, ja, iedereen zegt, ja, misschien komt iemand gewoon de vier gooien op kampen en daarna... Dit is belachelijk. Ja. maar uh, we hebben sinds gisteren, we uh, zeg maar, uh, elke dag, vanaf 12 uur, we hebben twee personen, twee mensen, gewoon, dus gaat gewoon een beetje lopen de hele nacht. Het is niet veilig. Is. Ik vind het een heel triest persoon die iemand in zo'n kwetsbare situatie ook nog eens een keertje gaat treiteren. Hij, is in hij heeft, een, heeft in naam van een groep heeft hij gezegd dat hij dat doet. In ieder geval als sympathisant. Ik, ik ken die hele groep niet. Ik, voorpost. Het zijn een stuk of acht uh, jongens met, uh, met nazi-sympathieën. Laat hun maar eens even in een, in een in vreemdelingendetentie zitten. En laat, deporteer hun maar naar, uh, transporteer hun maar naar, een, uh, naar Sudan of Somalië of zo. Je hebt al stress. Je hebt een onzekerheid. En dan vervolgens dan komt er nog zo'n een of andere idioot die dan het hek op slot zet. We weten niet wat we moeten doen. En, uh, we hebben helemaal geen keuze. We moeten gewoon uh, zeg maar een andere plek gaan of huis uh, of gebouw of whatever. ook. Maar die politie zegt uh, tegen ons ook, ik uh, kom gewoon uh, elke nacht, drie keer. Ja, ik heb zelf gehoord dat ze van Utrecht, vandaan komen deze groep, dat het daar veel erger is dan hier nog. Dat het hier nog meevalt. En daarvoor was het s'avonds om een uurtje of half twaalf. Als ze zelfs een bronnen in de brand gestoken hier op het schoolpleintje, dan krijgen deze mensen ook uiteraard de schuld van want hun beroven mensen, hun beroven een winkelcentrum hier van al die die op het Oosterspoorband zit. zitten, nou, dat is gewoon onzin. Want dat zijn gewoon buurtjongeren. Ik kan daar goed boos om worden op mensen die dan niet zeggen van, oh die groep zit daar nu. Nou, er gebeurde al van alles in deze wijk. En die groep zit daar, maar ze, ze maken geen waai, maken geen ruzie met de mensen. Ze lopen niemand in de weg, hebben respect voor iedereen. En nu zitten ze daar uit het raam te kijken. En elke keer als ze maar iets zien wat niet klopt, maar wat niet eens door hun gedaan wordt, dan wordt er al de politie gebeld. Dat is van het komen. Laten we in ieder geval even toasten, en, uh, jongens. Ik hoop dat het allemaal uh, goed gaat komen. Succes. Dank je wel. Inmiddels heeft staatssecretaris Steven geprobeerd te zoeken naar een oplossing. Hij biedt deze mensen een, een maandlang huisvesting aan... als ze in ieder geval meewerken aan hun eigen uitzetting. Ochtendhumeur. Oh. Nee, nee. Soms word je wel eens wakker en dan weet je het meteen. Hè? Als, je, als je opstaat dan weet je... oké, okay, dit gaat dus echt een pokkendag worden. Ik had het afgelopen woensdag, was gewoon... Dat is gewoon de hele dag als ik zag grijnen. Nou, had ik, echt al, ik had al een ochtendhumeur, ik had ook een middag- en een avondhumeur. Verschrikkelijk was het. Dat is even, even een beetje uitklagen, hoor. Daar hoef ik helemaal niet over na te denken. Je hebt een uh, leuk restaurant en dan wil je één zondag in de maand... in een uh, bloesband laten optreden. Drie uurtjes maar, van half vier tot... Nou, drieënhalf uur, drieënhalf... Half vier tot zeven uur. Word je weer dwarsgezeten door een zijkburen om je heen? Want die vinden de muziek weer te luid. Dus snap je weer de regeltjes. De bandjes mogen weer niet optreden. Daar gaat je omzet. En de horeca heeft het al zo moeilijk deze tijd. Daar word ik dus ontzettend zaggerijnig van. Nou, ik ben niet zo vaak chagreinigd in de ochtend. Nou, wel een keer toen was, waren onze fietsen meegenomen. Uh, want die stonden ja. op het Leidse plein en niet, uh, er, niet op een goede plek. Dus toen was het slot doorgezaagd en waren ze meegenomen. Toen kwamen we erachter en toen waren we wel chagreinigd. Goed chagreinigd, dat kan ik me niet meer herinneren. Ja, nou, de, er komt nu wel de winter aan natuurlijk. Dus dat is wel iets minder. Ik heb liever de zomer, dus dat is misschien iets uh, waarvan je dan... Uh, mijn vrouwelijk wordt. Zo veel dingen, maar ik heb niet echt geen zin om uh, echt een uh, gesprek aan te gaan. Oh, uh, wanneer word ik boos? Mm, ja, een paar weken geleden in een discussie op de unie word ik heel erg boos. Uh, uh, yeah. Soms heb ik de neiging, als een discussie heel erg wordt, uh, dat heel emotioneel te nemen. En, uh... Ja, dan kan ik echt bos worden. Ja. ja, kijk, ik wacht op de pont en uh, die brommers die de pont opgaan met de brommer aan, dat, uh, ja, dat ergert mij wel. Dus als ik iets over moet zoeren, dan bij de pont is dat een goede gelegenheid, ja. Ik heb wel een avondhumeur, moet ik zeggen, dus later een avond dat wordt, dan meer humeur dicht wordt. Dus, uh... Ja, ik word gewoon snel moe. Vroeg naar bed, vroeg op. Waar ik zo grijnig over kon worden, nou, ik weet het eigenlijk niet. Ja, zo grijnig mensen zelf denk ik. Ja, dan wat ik zag daar nog aan. Ik heb vandaag echt zo'n pechdag. Echt niet normaal. Ik stapte vanochtend de voordeur uit. Toen zag ik dat mijn fiets gestolen was. Dus toen moest ik helemaal naar het station lopen. Ongeveer een half uur lopen. En toen ik daar aankwam, zag ik dat ik bijna mijn trein ging missen. Dus ik begon heel hard rennen. Waardoor ik een paar treden op de betonnen stationstrap miste. En naar beneden gleed. Gat in mijn panty, blauwe knieën. En ik had mijn trein gemist. Dus het was echt een afschuwelijk begin van mijn dag. Ach, gat in je panty. Je moet er niet aan denken, toch? Dat is toch verschrikkelijk. Straks in deel 2 van uh, Start hoor je Twan. En Twan die heeft een uh, pooltafel thuis. Geen idee waarom, maar uh, hij wil het ook wel eens even leren. Want hij heeft nu zo'n ding. Maar hij kan er helemaal geen ene barst van. Verder hoor je welke uh, tv-programma's je echt moet gaan kijken komende week. En Dick van BNN University ging helemaal naar Roemont met twee Australiërs... om daar te kijken naar de optocht van Sinterklaas. Wat vinden zij eigenlijk van onze Sinterklaas-traditie? Dat straks na het nieuws.